9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Openbaar Aan in Florida gaat de doodstraf eisen tegen de student die vorige maand 17 mensen doodschoot op een middelbare school. De dader van 19 is een oud-leerling van de school. Hij is aangeklaagd voor 17 gevallen van moord en 17 pogingen tot moord. Mocht hij niet worden veroordeeld tot de doodstraf, dan krijgt hij waarschijnlijk levenslang. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat er veiligheidsmaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn teruggedraaid. RTL Nieuws meldde eerder vandaag dat op het stembureau handmatig getelde stemmen niet meer door twee mensen zouden worden ingevoerd in het softwaresysteem. Ook zeggen verschillende hackers en een veiligheidsexpert dat software die wordt gebruikt niet veilig is. Bij opgravingen in Utrecht zijn spullen uit de steentijd gevonden. De potten, scherven, een houten afgodsbeeld en een hertige komen uit ongeveer 11.000 voor Christus. Volgens de wethouder staat daarmee vast dat de stad Utrecht 8.000 jaar ouder is dan gedacht. Hierder werden al wel sporen uit de bronstijd en de ijzertijd gevonden. En president Trump heeft naast minister Tillerson van Buitenlandse Zaken... ook de onderminister ontslagen. Steve Goldstein zou enkele uren daarna zijn weggestuurd. Volgens Goldstein moest Tillerson zijn ontslag via Twitter vernemen... en heeft hij nooit uitleg gekregen over de reden van zijn ontslag. Tillerson zei op een persconferentie dat hij vandaag al begint... met het overdragen van zijn zaken. Op 31 maart eindigt zijn ambtstermijn. En in de verklaring repte hij met geen woord over Trump... of de reden voor zijn ontslag... Tillerson wordt vervangen door CIA-chef Mike Pompeo. Het weer nog lokaal nog een bui. Later vanavond overal droog. S'nachts kan het lokaal mistig en glad worden. Morgen overdag droog en vooral smiddag zon. Het wordt 8 tot 12 graden. En vanaf donderdag weer regen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Metal. Geen lompen, maar zware metalen. En dit eerste uur uh, hebben we geopend met Funeral horror, Afkomstig uit ons eigen Beverwijk. Jawel. En uh, ja, oké. Okay. Uh, deze mannen die, uh, zijn uh, toch uh, op Europees niveau uh, redelijk bekend... Al heb ik zo het idee dat menig Nederlander niet weet wie ze zijn. Het album uh, waar dit nummer vanaf komstig was heet Phantasm. En het nummer heette Evil Manifestation. En we gaan door met een uh, band met een grote naam in de metal scene. Among en van hun, denk ik, legendarische album Twilight of the Thunder Gods is hier Guardians of Asgard. En de volgende band is onvervalste, lekkere black metal. Dark Funeral met het album Where Shadows Reign Forever is hier as one we shall conquer. De band is zeker geen onbekende en uh, niet minder de gitarist van deze band. Black Label Society met Zack Wild. Uh, van hun album Trample Down Below is hier de titelsong. volgende nummer uh, kan ik wederom uh, betitelen als een iets rustiger intermezzo. Nightwish, uh, vlak na de periode Tarja, uh, kwam uh, zangeres Annette Olson haar vervangen. En van het album Dark Passion Play is hier Amaranth. Na Nightwish hoorde u Camelot van het album Epica, de Descent of the Archangel. We gaan gauw verder, want anders kom ik niet op mijn lijst heen vandaag. En de volgende is Cataclysm, onvervalste death metal van het album uh, Serenity of Fire. Is hier S.I. Slither. <tied> Tell yeah. me I played a game of hate As I slither I slither down your spine Slither I slither down your spine Slither I slither down your spine Slither I take it all away I take your life away Take your life away No!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 De band draait inmiddels al uh, ruim 40 jaar mee in de hardrock-slash-heavy-metal scene van het album. A real life one is hier. The clairvoyant, live. En de band, <hums> moet ik het ook zeggen, Meiden. <tied> In Chains is de volgende van een album uit 2009. Black gives way to blue is here. Last of my kind. De volgende band afkomstig uit Amerika heet Decide. Een, een death metal band en de naam betekent zoiets als godsmoord. Afgeleid van het Latijnse Deus of Dei en Sida. Uh, je kunt het ook terugvinden in woorden in het Engels als homicide, dus mensmoord, en suicide... Zelfmoord. En in dit geval betekent het dus godsmoord. Van hun album In the Minds of Evil is hier even the gods can bleed. We gaan luisteren naar power metal uit Finland, Sonata Artica, van het album The Night Hour. En met het weergeloze stemgeluid van Tony Kakko. Ik blijf het een geweldige zanger vinden. It is closer to an animal. De volgende is Manowar van het album Kings of Metal. Gaan we draaien Heart of Steel. En ik ben bang dat het ook tevens de laatste is voor vandaag. Niet getreurd, volgende week zijn we er gewoon weer om 8 uur op dinsdagavond. En uh, voor nu alvast wel te rusten. En uh, voor alle luisteraars, stay metal. Horns up.